Duisternis. Een hoorspel naar de gelijknamige roman Heart of Darkness van Joseph Conrad in een bewerking van Gerrit Jan Zwier. Regie Sylvia Liefrink. Tegen de avond ging het zeiljacht Nelly in de monding van de Thames voor anker. De vloed kwam op en de stroming begon al tegen te lopen. Er stond weinig wind. Er bleef niets anders over dan het schip voor zijn vloedanker te laten rijden... en de kentering van het tij af te wachten. Pas daarna zouden ze de zeilen hijsen en Engeland achter zich laten. Marlow zat op het achterdek... en leunde met gekruiste benen tegen de bazaansmast. Hij had ingevallen wangen... Een gelige huidskleur, een rechte rug en een ascetisch uiterlijk. Zoals hij daar zat, met de armen ontspannen omlaag... en de handpalmen naar buiten gekeerd... leek hij nog het meeste op een oosterse wijsgeer. En ook dit is eens een van de donkere plekken op aarde geweest. Hij wees met een vaag armgebaar naar het vrede glimmende water. Naar de dunne grondmist die boven de moerassen van Essex dreef en naar de onheilspellende schaduw die verder het van als een roofvloers boven Londen hing. Marlon was eigenlijk geen echte zeeman. Want behalve zeeman was die zwerver. Een echte zeeleus zijn geen zwervers. Een zeeman is een thuisblijver. Het schip is een thuis. De zee is een vaderland. Een zeeman is niet echt geïnteresseerd in vreemde landen. Het geheimen van exotische streken. Voor hem bestaan er geen geheimen. Het van die van de zee zelf zijn. Voor de rest genomen heeft hij genoeg aan een avondje passagieren... om de raadsels van een heel continent op te lossen. Meestal vindt hij de oplossingen het weten niet waar. Ik denk aan vervlogen tijden. Toen de Romeinen voor het eerst naar Britannië kwamen. Negentien eeuwen geleden. Gisteren nog heerst die hier duisternis. Stel je de commandant van zo'n Romeins schip eens voor die plotseling vanuit de Middellandse zee naar het noorden wordt veroorzaakt. Stel je hem voor. Hier, aan het uiteinde van de wereld. Een loodgrijze zee, een rookgrijze lucht, met een boot die zo lekker is als een mandje. Zandbanken, moerassen, oerbos, wilden, een kalige botten, geen wijn. Overal kou, mist, stormen, ziekte, dode verdoemenis. Ze moeten hier als ratten gestorven zijn. In het invallende duister kon je niet zien of de anderen luisterden... of dat ze in slaap waren gevallen. Over de rivier gleden vurige lichten. Kleine groene, rode, witte vlammetjes... die elkaar volgden en inhaalden, samenkwamen, elkaar kruisten en dan weer uit elkaar dreven. Langzaam of met grote haast. Ze landden in een moeras... maakten lange marsen door het oerwoud en dan op een of andere godverlaten post in het binnenland... kwamen ze in aanraking met de barbaarsheid. Het diepste barbaardom dat zich groeit in de wildernis... en in het hart van primitieven. Ze zullen het hebben verafschuwd en toch... en toch gaat er een vreemde bekoring vanuit die op je inwerkt. De bekoring van de verschrikking. Het werd nu duidelijk waar hij heen wilde. Misschien herinneren jullie je dat ik ooit nog een tijdje zoetwaterpatroos ben geweest? Voor Marlow zelf was het gisteren gebeurd. Ik wil jullie niet verboeien met details van persoonlijke aard. Het zwakke punt van veel vertellers is... dat ze vaak niet aanvoelen wat hun toehoorders het liefst zouden willen horen. Als kleine jongen was ik bezeten van landkaarten. Urenlang kon ik zitten kijken naar Zuid-Amerika, Afrika of Australië. Droomend over de witte plek op de kaart en glorieuze ontdekkingsreizen. Eén plek in het bijzonder gaf mijn fantasie de sporen. Een donkere plek. Een plek die beheerst werd door een machtige brede stroom... die er op de kaart uitzag als een reusachtige, uitgerolde slang... waarvan de kop in zee stak... en wiens lange lijf zich dwars door het hart van het continent kronkelde. Toen ik veel later, na een lange ruk Indische Oceaan... stille Zuidzee, en Chinese zee, die kaart weer eens zag hangen sloeg de oude betovering weer toe. De slang had me in zijn ban. Je was niet de enige, Marlo. Ik schreef brieven naar een handelsmaatschappij in Brussel. En jullie zullen het wel niet geloven... maar die luiben noemden me plomp verloren... tot kapitein van een rivierstomer. Wat was het geval? Nou, heel eenvoudig, ze zaten omhoog. Want een van hun kapiteins was bij een ruzie... door de inboerlingen doodgestoken. Doodgestoken? Doodgeknuppeld, dacht ik... Voordat ik mijn spullen kon pakken, moest ik nog even gekeurd worden. Nou, de oude chauvelerbaas die mij keurde... had zelfs een pestleider nog naar Afrika gestuurd. Hij vroeg me of hij mijn hoofd mocht meten. In het belang van de wetenschap vraag ik altijd toestemming om de schedel te meten van de mensen die naar ginder gaan. En ook als ze terugkomen? Oh, ik zie ze nooit weer. Bovendien, de veranderingen voltrekken zich binnen de schedel begrijpt u? Ja, u bent toch geen psychiater, hè? Elke dokter hoort verstand te hebben van psychiatrie. Hm. Het zou heel interessant zijn... om daar ginder de geestelijke veranderingen... aan de individuen te observeren. Wat let u? Ha. Kom, ik ben niet gek. Komt er overigens krankzinnigheid in uw familie voor? Kom, mijn beste. Kunt u me niet eens een paar nuttige adviezen meegeven? Jawel. Wie naar de tropen gaat... kan het beste zijn ingewanden achterlaten. En stel dat ik ze meeneem. Dan heeft u maar twee geneesmiddelen nodig... Jodium voor de buitenkant en wonde olie voor de binnenkant. Blijft u zich beroerd voelen, dan probeert u het eens andersom. Jodium voor de binnenkant en wonde olie voor de buitenkant. Heel hartelijk dank. En daarmee zijn uw waardevolle adviezen uitgeput? Nee, in het geheel niet. Draag een harnas of een rubber pak, dan kunnen de muggen u niet steken. Ja, dank u. Dank u voor deze wijze raad. En, uh, mij de zon, meneer. Voorkom alle opwinding. Blijf vooral kalm in alle omstandigheden. Kalm, kalm, kalm. Ik heb later, toen ik het hart der duisternis binnenvoer, nog vaak aan die laatste woorden van de gestoorde dokter teruggedacht. Ik boekte passage op een Franse stomer, die elke vervloekte haven aandeed die ze daar maar hebben. Handelsposten met namen als Gambassam en Petit Popo. Namen die thuis leken te horen in een platvloerse klucht, die opgevoerd werd tegen de sinister decor... Het decor van een vormeloze en grimmige eentonige kust. De rand van een kolossale oerwoud. Donkergroen op zwart af. Afgezet met een franje van witte branding. recht als een liniaal langs een blauwe zee. Waarvan de schittering werd gedempt door een laaghangende zeedamp. Oh ja. Kranbassan. Petit Popo. Al die posten met hun vreemde namen waar dood en handel hun macabre dans opvoerde... in een muffe bedompte lucht... die ook hangt in oververhitte catacomben. Die hele vormeloze kust... afgezet met een levensgevaarlijke branding... alsof de natuur zelf de indringers had willen weren. De rivieren stromen des doods te midden van het leven. De oevers verrotten tot modder. Het water verdikt tot slik... met erin de vervolgen mangroven... kronkelend in machteloze wanhoop. Soms hoorden we vlaggen van wilde muziek, hard en verdovend. Het duurde meer dan 30 dagen voor ik de monding van de grote stroom zag. Maar mijn werk zou pas zo'n 200 mijl stroomopwaarts beginnen. Die tocht maakte ik op een kleine zeewaardige stroom. De kapitein was een zweet die, toen hij ik een zeeman was, mij op de brug nodig. Het was een jonge man, mager. Blond, kort aangebonden, met sluikhaar en een sloffende tred. Heeft u daar gewoond? Het klonk alsof het een misdaad was. Ja, een paar dagen. Maar mijn taak ligt in het binnenland. Wees daar maar niet al te zeker van. Laatst heb ik een landgenoot van mij stroomopwaarts gebracht. Maar die heeft zich binnen de kortste keren opgehangen. Ophangen? Waarom dat in godsnaam? In geen aning. Wie zal het zeggen? Misschien is de zon hem te veel geworden. of het land zelf. Sommigen denken hier snel rijk te kunnen worden. Ivoor, hè. De verbannende alfabet. Maar voor de meesten is het binnenland niets anders dan staan, ziekte en bederf. tijd. Hoe bent u hier vanzelf geraakt? Hm. Ik kan het me niet meer herinneren. Avontuur, denk ik. Denk je niet? Avontuur, ja. wist. Maar het echte binnenland heeft u nooit gezien. En daar heb ik niets te zoeken. Wie daar niet meteen door de koorts wordt opgevreed... of zich ophangt, leeft verder als een zombie. Al het geld dat hij met het ivoor zou verdienen... dat hij niet de pakken kan krijgen... zou niet genoeg zijn om zich in de ziekenhuizen van Londen... of Stockholm beter te laten maken. Ik moest opeens denken aan die dokter die het zo interessant zou hebben gevonden... om daar de geestelijke veranderingen aan de individuen te observeren. Daar is het kantoor van je maatschappij. Ik zal je spullen nasturen. Vier kisten, zei je. Ja. Mooi. Waarwel. Hij wees naar drie houten bouwsels die tegen een rotsige helling aanleunden. De oever was bezaaid met rails. Een wegroest onder de machine ontdelen. Groepen zwarten, waarvan sommigen met kettingen aan elkaar waren vastgebonden, schuifelden traag over de met stenen bezaaide oevers. Soms klonk er een sirene. Dan renden ze alle kanten uit. Een doffe dreun deed de grond schudden. Een wolkje rook steeg uit de rotswand. En dat was alles. Men was bezig een spoorlijn aan te leggen om zo de stroomversnelling in de rivier te passeren. Daar op die helling. Toen ik me naar het kantoor haastte, kreeg ik al een indruk van wat de blanke hebzucht in dit land aanrichtte. De glazige blik, het modekonige zang en de mechanische bewegingen van deze ongelukkige wilden, vertelden een verhaal waar men zich in Europa nog doof voor hield. Vlak bij de gebouwtjes ontwikkelde blanke, die zo onverwacht elegant gekleed Een de penhouder stak achter zijn oorlog... en bleek de hoofdboekhouder van de maatschappij te zijn. Marlow, I presume? Ja, u verwachtte mij al? Het is altijd een belevenis dat hier een nieuwkomer arriveert. Ik ben Guy Verdonk, ik beheer de boekhouding. Ik ga even een luchtje aan het scheppen. Ik neem aan dat u zich eerst wilt verfrissen. Heel graag, ja. deze vreemde verschijning moest denken. Hij zag eruit als een modepop. Moest ik hem in deze barbaarse uithoek de wereld... juist respecteren om zijn boord, zijn brede manchetten en zijn gepomadeerde haar? Ja, inderdaad. Je had hem door moeten respecteren, Marlow. Zoals die man zich kleden en soigneerde... dat getuigt van een ruggengraat. In dit land dat de levensmoed sloopt, hield hij de façade op. Die stijve borden en gesteven frontjes waren staaltjes van karakter... In streken waar de grens tussen beschaving en barbarij zo dun en onzeker is... kan het geen kwaad dat je iedereen duidelijk maakt aan welke kant je staat. Later vroeg ik hem hoe je het toch klaarspeelde... om altijd zo tot in de puntjes gekleed te gaan. Aan een van de vrouwen in de factorij heb ik geleerd... hoe ze met stijfsel en een strijkplank om moest gaan. En het viel niet mee, want ze heeft een hekel aan het werk. Deze man meende werkelijk iets gepresteerd te hebben. Natuurlijk. Deze man had ook werkelijk iets gepresteerd. Zijn kantoor was bloedheet en bedompt. Grote vliegen zoemden er boosaardig rond. Ze staken niet, maar hapten in je vlees. Kakkelakken, zo groot als een vuist, patrouilleerden over de muren. Smeteloos gekleed en licht geparfumeerd... zat voor het donker op een hoge kruk en schreef en schreef. En één zei vanaf die kruk tegen mij... Weet u, het is in dit klimaat ontzettend lastig... verschrijvingen te vermijden. En een andere keer? In het binnenland zult u ongetwijfeld de heer Koerts ontmoeten. Het was de eerste keer dat iemand de naam Koerts uitsprak. Koerts is een heel bijzondere man. Een uitmuntend handelsagent. Hij heeft de leiding van een handelspost in de verste uithoek van het land... in het hart van het Ivoorgebied. Hij bezorgt ons evenveel Ivoor als alle anderen samen. Een heel opmerkelijk man. Zit hij daar in zijn eentje? Ja, dat moet wel. Zijn, zijn assistent heeft hij al een jaar geleden teruggestuurd. Hij gaat ook nooit met verlof. Mm. Is hij nooit ziek? Of heeft hij geen ingewanden? Van zijn ziektes weet ik niets af. Of hij geen ingewanden heeft. Er zijn mensen die zeggen dat hij geen hart heeft. Op het erf arriveerde een caravan. Aan de andere kant van de muur barstte een hevige snate van vreemde klanken. Alle dragers praten door elkaar. En te midden van dit tumult kon je de klagende stem van de hoofdboekhouder horen. Oh, wat een vreselijk lawaar. Ik geef het dood nog dat je. En weet je, meneer Marlow, als je, als je je boeken correct wilt bijhouden... ga je die wilde haten. Dovelijke haten. Hij klom van zijn kruk af en liep naar het raam. Daar bleef hij met de rug naar mij toe, een ogenblik in gedachten staan. Als u meneer Koert ziet, zegt u hem dan uit mijn naam dat alles hier naar behoren verloopt. Ja, ik, ik houd er niet van om hem te schrijven. Met die koeriers van ons weet je nooit wie zo'n brief in de handen krijgt. Oh, meneer Koert zal het ver brengen. Ja, heel ver. Hij zal op de duur wel op het hoofdkantoor benoemd worden. De hoge heren van de maatschappij, de, de raad van bestuur in Europa, begrijpt u wel... hebben dat voor hem in petto. Oh ja, meneer Koert, zal het heel ver schoppen. De volgende dag vertrok ik van de factorij met een karavaan van 60 man... voor een voettocht van 200 mijl. Het heeft geen zin daarover uit te weiden. Paden, paden, overal paden, verlaten dorpen. Van het om ton heen. Dan op een avond. Opeens het geloffen van verre trommels... Aanswellen, weer wegzinken, dan geestig, lokkend, betekenisvol, beeld. Misschien met een even diepe achtergrond als het luiden van de klokken in christelijk land. Meestal liep voor. en keek naar hun dunne benen... die in typische dragersvoeten eindigden. Die ze als enorme handschoenen over de grond uitspreiden. Alsof ze door het gewicht dat ze moesten torsen langzaam waren platgedrukt. Na vijftien dagen kwam ik dood op in de centrale handelspost aan. Daar hoorde ik van de bedrijfsleider dat mijn boot gezonken was. gezonken. Ik was kapitein geworden van een stuk wrakhout... Het letterlijk uit het water gaan vissen. U bent lang weggebleven, meneer Marlow. Ik kon niet langer meer wachten, want de posten bovenstrooms... moesten hoog nodig worden bevoorraad. Ik wist niet eens meer wie er dood was en wie nog leefde. Helaas, we stieten lek en moesten als de gesmeerde bliksem terugkeren. Ik mocht hem direct al niet, die bedrijfsleider. Hij had een onopvallend gezicht met koude blauwe ogen. Meestal lag er een flauwe, ondefinieerbare trek om zijn mond. Iets heimelijk. ...zekerde mij dat de situatie hogerop ernstig... We Heerlijke hebben ernstig gehoord was. dat Koorts ziek is. Ach, alweer meneer Koorts. Oh, u kent meneer Koorts al. Dus daar beneden praten ze ook al over hem. Zo. Zo, zo. Een opmerkelijk man, die Koorts. Heel opmerkelijk. De beste agent die we hebben. Een uiterst belangrijk man voor de maatschappij. Vandaar dat we ons nu zo ongerust over hem maken. Ja, de situatie daarboven is heel ernstig. Maar nog steeds weet ik niet wie Koorts eigenlijk is... Het hoofd van de buitenpost. Het is niet waar. Bedankt voor de informatie. Hij is een mirakel. Hij is een gezant van het erbarmen, de wetenschap, de vooruitgang... en de duivel mag weten van wat nog meer. Hij is hier ter bevordering van de ons door Europa toevertrouwde grote opdracht. En daarvoor hebben wij mannen van grote intelligentie... en onwrikbare vastberadenheid nodig. Wie zegt dat allemaal? Heel wat mensen. En sommigen schrijven het zelfs in pamfletten neer. En u gelooft in die opdracht? Ik Koerts gelooft erin. Of niet? Denkt u van niet? Ik? Ik weet niets van Koerts af. Maar hij is toch een uitverkorene? Net als u? Net als ik? Ben ik een uitverkorene omdat ik kapitein van de Rivierstomer ben geworden? Maar u bent toch van dezelfde lichting? Dezelfde mensen in Europa die Koerts hebben uitverkoren... hebben ook u uitverkoren. De nieuwe lichting van de zogenaamd deugdzame werkers. Maar... Uh wat gaat er achter al die mooie praatjes verborgen. Ik begrijp niet waar u het over heeft. Ja, ja. Vandaag hoofd van de beste post. Volgend jaar assistent bedrijfsleider. Een half jaar later bedrijfsleider. Terug naar Europa. Raad van bestuur. Directeur. Ja, ja. Zo zal het gaan. Of niet, natuurlijk. De situatie was hogerop toch heel ernstig. Koerts was toch ziek. Zo is het. Hoe lang duurt het voordat u de boot hebt opgelapt? Hoe moet ik dat weten? Ik heb dat vak toch niet eens gezien? Twee maanden? Mijn best. Waarom niet... We zeggen twee maanden. Zijn er hier klinknagels? Nee, nog niet. Zorg dan eerst dat er klinknagels komen. Oh, die maanden van wacht en verveling. Als een vieze lijkenlucht lucht hing over de post een waas van domme hebzucht. De mensen doodden er hun tijd met roddel en kinderachtige stook. Het gekonkel hing in de lucht. Maar gevolgen had het natuurlijk nooit. De enige werkelijke intentie die iedereen had was een benoeming te krijgen van post waar voor te krijgen was. Want dat bracht provisie op. Maar het enige wat ze werkelijk kregen, was een of andere ziekte. Om ons heen wachtte de zwijgende wildernis. Een hoge, groene muur. Een aanrannende golf van planten die op het punt stond om ons van de aardbodem weg te vagen. Toen ik van de bedrijfsleider hoorde dat de klinknagels onderweg waren, gaf ik Sjefke de ketelmaker een klap op zijn schouder. En we dansten samen de horlepiep op het kale ijzeren dek van de op de wal getrokken stroom. Sjefke! We krijgen klinknagels! Dus niet Waarom zouden we ze ook niet krijgen? Er is geen enkele reden te bedenken dat we ze niet zouden krijgen. Hè? We hebben ze toch zeker besteld? En in die prachtland wordt elke bestelling altijd stipt uitgevoerd. Hè? Daar kunnen die zotte konten in België kunnen voorbeeld ja. nemen. Mag ik één kilo klinknagels van u? En Ze liggen al in het bakje. Morgen <laughs> of overmorgen krabben we dit koekplik weer in elkaar, chef. M'n klinknagels nam dat je... Maar de klinknagels kwamen... Toch vertrokken we. Niet lang daarna, met een provisorisch opgelapte schuit. Een almaar lekkende stroomleiding. We voeren op een lege stroom in een diepe stilte door een ondoordringbaar oerwoud. De lucht was warm, zwaar en loom. Op de zandbanken lagen nijlpaarden en krokodillen naast elkaar te zonnen. Ik moest gissen naar de vaargeul. Het was alsof ik geblind op met een vrachtauto of een slechte weg reed. De stilte van het woud is geen vreedzame stilte. Het is de stilte van een onverzettelijke macht... die nadenkt over een ondergrondelijk plan. Bomen, miljoenen bomen, massief, onmetelijk hoog oprijzend. En vlak langs de oever kroop die kleine broede stoomboot tegen de stroom op... als een trage kever over de vloer van een hoge zuilengang... Steeds dieper drongen wij in het hart der duisternis door. We over een prehistorische aarde. Een aarde met het aanzien van een onbekende planeet. Wij konden ons verbeelden dat wij als eerste een erfenis in bezit kwamen nemen, waar een vloek op rustte. Zodat die alleen ten koste van bovenmatig zware inspanning en diepe zielsangst veroverd kon worden. Soms hoorden we een luid geschreeuw en zagen tussen het de zwarte ledermapen... zwaaiende lichaam en rollende ogen. We gleden er als fantomen langs. Verwonderd. En heimelijk ontzet. Zoals het normale mensen zou vergaan bij een wilde uitbarsting in een gekkenhuis. Op een dag hoorden we, toen we het anker hadden uitgeworpen... een luide, verschrikkelijke kreet uit het oerwoud opstijgen. Hé, hey, van bon, Zuur, wat is dat heb ik van mijn leven nog nooit gehoord. Dan pak je geweer vlug. Hey, maar loo. Als de nagel omvallen, worden we weer ter plekke afgeslacht. De schreeuw klonk mij eerder als een klacht in de oren als het aanval Een aanval bleef dan ook uit. Die kwam pas enkele dagen later. Toen ik op het dek de pijlstok in het water stak... zag ik tussen de bladeren opeens glimmende naakte lijven en het wit van vele ogen... Meteen daarop drongen de eerste pijl in het hout van de stomer binnen. Hou er zo, riep ik tegen de roerganger. Een grote neger die volledig in paniek was. Hou er zo! Oh, ik heb er wel een antwoord op. Zo, dat zal ze leren. Ik <laughs> dat die palen giftig zijn. Hé, hé, hé, trek onders Floyd. Marlo. Daar zijn ze bang voor. Dat kun je niet keren, Marlo. In deze volg volle al vooruit. Wat wil je bedoelen? Dat Do met die mangroven. Er staan ook nog een paar van die er nog? Ik kan er niet uit om niks meer zien. Trek <tie> om de vloot maar nou, door een We hoeven toch niet meer vooruit? Je denkt toch niet dat Koerts <tie> nou nog in leven is? Zo, en nu met volle kracht voor hem. Heel goed, heel goed. Al <tie> <tie> oh, die vroegschap dus komt er af. Uh, dankzij mijn winst, <tie> <tie> Vooral dankzij het vlootje, denk ik. <tie> <tie> Bedrijfsleider gezegd had ik denk toch niet dat Koorts nu nog in leven is een hevige teleurstelling overviel me alsof ik ineens ontdekte dat ik iets had nagejaagd dat helemaal niet bestond ik had me werkelijk niet eenzamer kunnen voelen als ik mijn geloof verloren had of als ik mijn levensstoel gemist had ja, zo is het Koorts was een stof die zich in je bloedbaan verbreid had en in het weefsel van je ziel was binnen gedwongen. De bekoring die er van de verschrikking uitgaat... is levensgevaarlijk. Duivels. Wekenlang was Koerts... die ergens in de ellendige Rimboe zijn ivoor bijeenploederde... net zo moeilijk te bereiken geweest... als de schone slaapster in het Sprookjeskasteel. Een paar uur later... zag ik opeens op een open plek aan de oever... een vervallen gebouw staan... Ging half schuil in het hoge gras. Grote gaten in het puntdak gaapten van verre als zwarte monden. En vlakbij stonden een stuk of wat palen op een rij, bekroond met ronde versierde bollen. Wat is dat daar? De post? Ik stuurde het schip op halve kracht naar de kant. Door de kijker zag ik een blanke bij de aanlegplaats staan, die met brede je naar ons wenkte. Ze hebben ons aangevallen. Dat weet ik, dat weet ik. Maar er is geen gevaar. Kom maar verder, er is echt geen gevaar. Ik ben blij jullie te zien. Hij zag eruit als een harlekijn. Op zijn kleren waren overal gekleurde lappen genaaid: lichte lappen, blauw, rood, geel. Lappen op de rug, op de voorkant, op de elleboog, op de knieën. In de zon zag hij er buitengewoon vrolijk en opvallend verzorgd uit. Zijn we nog op tijd? Hij is naar boven. Hier! Leg die trots even vast! Ai, ai, kapitein! Hé, als man? Nee, nee. Rus voor geboorte. Maar ik ben in de eerste plaats zeeman. Net als u zegt, ik vertrouw het hier niet. Die inboeringen zitten hier vlak omheen. Zij doen niks. Het zijn eenvoudige lieden. Het heeft me wel moeite gekost om ze op afstand te houden. En je zei net dat alles in orde is. Dat is ook zo. Oh nee, ze hebben niks kwaads in de zin. Niet speciaal. Je moet er wel voor zorgen dat je genoeg stoom op de ketel houdt. En als er toch moeilijkheden komen, dan kun je het beste even de fluit laten horen. Met één flinke stoot breng je ze erger aan het schrikken dan met een geweervuur. Het zijn maar eenvoudige lieden. Ik ben blij dat ik weer eens met iemand kan praten. Praat jij dan niet met Koert? Met die man praat je niet. Daar luister je alleen maar naar. Hoe is het nou met die koert? Slecht. Slecht. Jullie moeten hem hier zo snel mogelijk vandaan halen. Zo snel mogelijk, zeg ik je. Ik had de grootste moeite om die zwarte hier vandaan te houden. Willen ze jullie vermoeien? Hè? Oh nee. Waarom hebben ze ons het aangevallen? Ze willen niet dat hij weggaat. Willen ze dat niet? Nee. Nee. Maar ik zeg je, die man die heeft mijn geest verruimd. Ik heb nachtenlang naar die man geluisterd. Ik vergat dat er nog zoiets als slapen bestond. De nacht bleek nog geen uur te duren. Mijn ontmoeting met Koertz is het belangrijkste geweest... wat er in mijn leven gebeurd is. De reus, deze zwerver in Harlekein, bleek een dweper te zijn. Hij was op de stroom het binnenland ingedreven om er handel te drijven... en zijn geluk te beproeven. Zijn ontmoeting met Koertz was onvermijdelijk geweest als twee schepen die in elkaars nabijheid door windstilte overvallen worden... en na enige tijd zij aan zij komen te liggen. Ik benijde hem niet om zijn vereering. Weet je het zeker? Koerts regeerde zijn leven, vervulde zijn gedachten... en beheerste zijn emoties. Over wie heb je het nu, Marlow? En sinds die eerste ontmoeting ben je altijd bij hem gebleven? Oh, nee. Nee, meneer Koertz trok meestal in zijn eentje het oerwoud in... Heel vaak, als ik hier bij de post kwam, moest ik dagen en dagen wachten voor hij weer opdook. Wat spookte hij dan uit? Was hij de omgeving aan het verkennen of zoiets? Ja, natuurlijk. Hij had heel wat dorpen ontdekt. Maar meestal was hij toch op Ivoor uit geweest. Hm, maar hij had toch al een hele tijd geen ruilgoederen meer? Nee, zeker. Dat is zo. Maar hij had nog wel een heleboel kogels over. Ah, maar om het nou eens duidelijk te zeggen. Hij roofde het land leeg. Daar komt het op neer. Maar toch zeker niet deze eentje. Niet in zijn eentje, nee. Er waren dus uh, inborlingen die hem hielpen. Ja, ja. Ja, een stam bij het meer. Die hielpen hem, die aanbaden hem. Ja, wat dacht je dan? Hij kwam er als een god met donder en bliksem, begrijp je? Ze hadden nog nooit zoiets gezien, zoiets verschrikkelijks. En hij kon verschrikkelijk zijn. Je kunt meneer Koerts niet als een gewoon mens beoordelen. Nee, nee, hij heeft mij ook nog eens een keer willen neerschieten. Maar ik veroordeel hem er echt niet om, hoor. Neerschieten? Ja, ja. Ik had een partijtje ivoor op de kop getikt en dat wilde hij per se hebben. Er viel niet met hem over te praten. Als ik het ivoor niet gaf, dan zou hij me neerschieten. En ik heb het hem natuurlijk gegeven omdat ik wilde blijven leven en bij hem wilde blijven. Ja, ja. Die man die had het al zo zwaar. Hij had een hekel aan alles hier, maar om de een of andere reden kon hij niet weg. Ja. Soms, soms bleef hij weken weg om zichzelf onder de lieden bij het meer te vergeten, begrijp je? Is hij krankzinnig? Ja, natuurlijk niet. Meneer Koers kan niet gek zijn. Als je had gehoord hoe overtuigend hij twee dagen geleden nog sprak, dan wist je wel beter. Ooit was Koert met verheven idealen erin boe ingetrokken. Maar wie weet waar iemand terecht komt als hun ongebonden voeten hem de eerste eeuw van de tijd binnenvoeren. Waar hij de de eenzaamheid moet doorstaan. De totale eenzaamheid. Het is niet gemakkelijk om Koorts en politie in de buurt. Zijn zenuwen moeten het hebben begeven. Hoe is het anders te verklaren dat hij in het holst van de nacht in bepaalde dansen... die in onbeschrijfelijke rieten eindigde, de hoofdrol speelde. Het is niet gemakkelijk om Koorts of de geest van Koorts te rechtvaardigen. Die geest heb je sindsdien nooit meer uit je gedachten kunnen bannen. Heeft Koorts het nog geweten? Dat hij op deze aarde tenminste één toegewijde vriend had? Dat hij één ziel voor zich gewonnen had die nog simpel, nog zelfzuchtig was ik denk van wel. daar komt Koert op een draagbaar. hij is er slecht aan toe, heel slecht. wat gaat er nou gebeuren? hij zal zijn overwicht moeten gebruiken, anders gaan we er allemaal aan. elfacht, toma, en je zegt. als hij zijn stem nog maar kan laten roeren. ze willen niet dat hij weggaat. u weet niet hoeveel overwicht hij op hem heeft. ze kropen voor hem in stof. en dat zweten van die dingen weg. We hoor je goed? Ik wil niets weten hoe ze koers als een god aanbaden. Kijk, hij richt zich op. Ik hoor niets. Oh nee? Ik hoor hem spreken, hij spreekt. Luister dan toch. Door de kijkers zag ik hoe de man op de draagbaar rechtop was gaan zitten... en hoe hij zich met een geheven arm naar de wilde had gekeerd... die als bij toverslag aan de ramp Ik zag de arm en de onderkaak bewegen... Ik zag zelfs de ogen schitteren in het benige hoofd van deze geestverschijning. Maar zijn stem bereikte mij niet. Hij sprak tot het oerwoud. Tot de wildernis die hem dingen over zichzelf heeft ingefluisterd die hij niet wist. Dingen waar hij geen idee van had gehad. Totdat hij zich aan de grote verlatenheid overgeleverd had. En ik denk... ...dat die influistering onweerstaanbaar boeiend was gebleken. En ik denk dat de echo ervan luid in zijn binnenste heeft geklonken... ...omdat het daar hol was. Nu hoor ik hem. Hoe is het mogelijk dat hij met het uitgeteerde lichaam nog zo hard kan schreeuwen? Kijk, kijk. Zijn aan wijken terug. Ze gehoorzamen. Het zijn eenvoudige lieden, begrijp je? Maar ik zie ook nog wat anders. Daar, bovenop die palen. Bij die schuur... Dat lijken wel mensenhoofden. Ja. Koppen van rebellen. Rebellen? Wat is dat nou weer voor term? In dit land schijnen alleen maar wilde misdadigers en rebellen te wonen. Koppen op staken, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ik heb die symbolen niet durven weghalen. Maar je weet ook niet hoe zo'n leven een man als Koerits aangrijpt. Jij dan wel. Ik? Ik ben maar een simpele ziel. Ik heb geen grote gedachten. Ik verwacht van niemand iets. Hoe kun je me vergelijken? Ik begrijp er niets meer van. Met die kop heb ik niks te maken. Ik heb alleen maar geprobeerd hem in leven te houden. Er is hier al maandenlang geen druppel medicijn meer. Geen hap fatsoenlijk eten. Ze hebben hem schandelijk als een lot overgelaten. Zo'n man met zulke ideeën. Schandelijk. Schandelijk. En ik heb, ik heb er al in geen tien dagen, nou, nou, nou, geen tien nou, nou, nou, nachten nou, nou. geslapen. Ik verwijt je niets. Kom, we gaan naar koorts. Kijk, daar heb je die heks weer. Wees naar de waterkant, waar zich de prachtige wilde verschijning van een vrouw bevond. Ze liep met afgemeten passen, gehuld in gestreepte met franje omzoomde doeken. Trots, met zacht gerinkel en geschieten van barbaarse sieraden. Ze hield het hoofd hoog opgericht. Haar haar sloot er als een helm omheen. Ze had koperen beenkappen tot de knie, spiralen van koperdraad tot aan de elleboog, ontelbare glazen kale kettingen om haar hals, amuletten en geschenken van toverdokters hingen om haar heen ze moet een fortuin aan olie van standen gedragen hebben. Van haar wilde ogen en bedachtzame gang ging een wilde dreiging uit. En in de stilte die plotseling over dat ganse treurige land was gevallen, leek de opmetelijke wildernis pijnzaam naar haar te kijken... als naar het evenbeeld van haar eigen donkere hartstochtelijke ziel. De laatste veertien dagen heb ik elke dag van mijn leven geriskeerd... om me buiten de deur te houden... Eén keer is ze toch binnengekomen... en ze is toen als een fury tegen de doodzieke Koerts keer gegaan. Wie is ze? Ja, wie is ze? Koerts hoge priesteres? De vrouw door wie Koorts de schim is geworden, die hij nu is? Was haar laatste blik toen ze zich in de schemering van de bosjes... nog een laatste keer naar jullie toewende? Voor jou bestemd, Marlo? Of vergis ik me daarin? Kom mee! We gaan naar koorts. Toen we de hut naderden... Waarin Koers was binnengedragen, hoorden we hoe hij de bedrijfsleider uitvoerde. Mijn redder! Het is voor je bedoelen! Hij kunt mij nog meer vertellen! Mijn redden! Dat terwijl ik jullie uit moeten redden. Jullie, jullie hebben mijn plannen in de waag gestuurd! Ziek! Ziek! Niet zo ziek als jullie wel zouden willen! Hoe dan ook? Mijn plannen voer ik toch wel uit. Ik zal terug gaan! Ik kom hier terug! Ik zal jullie laten zien wat hier mogelijk is. Jullie krantenwegen! Jullie zitten met huis! Jullie zitten koersdwaars! Het gaat terug. De hele handel heeft onder uw optreden geleden. Verwijzen jullie! Jullie mij in mijn... In mijn... Meneer Marlow, u kunt nu beter niet met hem praten. Hij is niet voor reden vatbaar. Hij schijnt weer op te leven. Dat is maar schijn. Hij staat er slecht voor. Heel slecht. We hebben voor hem gedaan wat we konden, nietwaar? Hm. Maar meneer Koorts heeft de maatschappij meer kwaad dan goed gedaan. Zoveel is zeker. Hm. Hij ziet niet in dat de tijd nog niet rijp is voor krachtig optreden. Kalm aan, kalm aan. Dat is mijn principe. Dit gebied blijft voor ons voorlopig ontoegankelijk. Bedroevend. De hele handel leidt erom. Ik zal niet ontkennen dat hij een bijzondere partij hiervoor heeft verzameld... Dat moeten we in ieder geval in veiligheid brengen. Als meneer Koerts dat ook vindt. Wat dacht u dan? Ja, het zal toch van hem afhangen of we hier kunnen vertrekken. En hoe komt dat? Omdat hij een ondeugdelijke methode heeft gebruikt. Noemt u dat een ondeugdelijke methode? Ongetwijfeld. Hoe zou u het dan willen noemen? Ik zou het woord methode niet eens willen gebruiken. Dat dacht ik al. U bent absoluut niet tot oordelen in staat. Toch vind ik meneer Koerts een opmerkelijk man. Hij was een opmerkelijk man. Kapitein! Ja? Ik wil de reputatie van meneer Koerts niet in gevaar die brengen. Die reputatie hoor, maar die... is bij mij in goede handen. Vertel het maar. Meneer Koerts is mijn vriend in zekere zin. Een waar woord. Die reputatie is bij mij in goede handen. Zeer juist. Hoe juist het was, wist je toen nog niet, Marlo. Ik geloof dat deze blanken iets tegen meneer Koerts en mij hebben. Dat geloof ik, ik ook. Beter uit de voeten maken, hè? ik kan nu toch niks meer voor hem doen. Dat lijkt me verstandig. Kun jij hier bij de negers in de buurt terecht? Ja, vrienden genoeg. Zijn maar eenvoudige lieden begrijp je, net als ik zelf. En ik vraag niets van ze. Wat was er met Koerts? Meneer Koerts heeft het bevel gegeven om jullie boot aan te vallen. Hij wilde jullie afschrikken. Soms vond ik het verschrikkelijk om weggehaald te worden, begrijp je? Maar hij kon het er niet van weerhouden. Nou, nou ja, het is nou toch in orde. Denk je? Bedankt, in elk geval. Ik zal mijn ogen open houden. Ja, maar je laat niks merken, hè? Het zou voor de reputatie van meneer Koert verschrikkelijk zijn als ja, iemand hier. Ja, dat begrijp ik. Je kunt op mijn discretie rekenen. Nou, dan ga ik nu maar. Oh, heb je nog uh, wat Engelse tabak voor me? Oh, en hey, ja. wat uh, schoenen, ja? Ja. Ik gaf hem de spullen en hij verdween in het struikgewas. Zijn laatste woorden waren voor Koen. Oh, nooit zal ik meer een man ontmoeten zoals hij. Je had hem moeten horen als hij gewichten voordroeg. Werkelijk, hij heeft mijn geest verruikt. Soms vraag ik me wel eens af... of ik hem werkelijk gezien heb, de heerlijkijn. Of het eigenlijk wel mogelijk is zoiets tegen te komen. Kort na middernacht schrok ik wakker. Op de heuvel brandde een groot vuur dat een flakkerend licht wierp op een vervallen deel van de handelspost. Het eentonige dreunen van grote trommen vulde de lucht met toffe slagen. Als bij toeval wierp ik een blik in de hut van Koert. Er brandde daar licht. Maar Koert was er niet. Ik werd bevangen door pure angst. En voelde dat we in groot gevaar verkeerden. Na een tijdje sloop ik van boord af. Aan de kant zag ik een breed spoor in het gras... dat in de richting van de vuren liep. Daar kwam ook het gebrom van een veelstemmig mannenkoor vandaan... dat vreemde bezweringen uitzond. Zelfs op dat hachelijke moment verriet je Koorts niet. Het was toen al duidelijk dat je hem nooit zou verraden. Op handen en voeten sleepte Koorts zich de heuvel op. Mijn moeder zei me dat ik hem een pak slaag wilde geven... Toen ik hem eenmaal had onderschept, op nog geen dertig passen van het eerste vuur vandaan. Toen besefte ik pas goed dat ik in een levensgevaarlijke situatie bevond. Ga weg. Verberg je. Weet jij wel waar je mee bezig bent? Verdomde goed. Als je doorzet ben je verloren. Onherroepelijk verloren. Soms heb je wel eens zo'n een moment van de ingeving. Dat de juist is na getroffen. Hoewel hij onmogelijk nog verder verloren kon gaan dan hij op dat moment al was. Op het moment toen de basis voor jullie verstandhouding gelegd werd. Die zou voortduren tot het bittere einde. En zelfs nog verder. Ik had nog grote plannen. Dat kan wel zijn. Maar als je probeert te schreeuwen, dan slaakje je hersens in met een... dan wurg ik je. Ik stond op de drempel van grote dingen. Je hebt heel wat bereikt. In Europa is je succes verzekerd. Als die schofterige bedrijfsleider me hier niet had laten kruiden. Ik probeerde de zware, zwijgende betovering van de wildernis te verbreken... die hem weer in haar band kreeg. De vuren, het gezang, de rimboe hadden zijn lage instincten gewekt... en het verlangen zijn perverse hartstochten te bevredigen. Net als de negers moest hij hem aanroepen, Marlo zijn aanbeden en ontaarde ik als er ooit iemand met een ziel gevochten heeft dan ben ik dat wel en ik was niet aan het wisten met een gek zijn verstand was volkomen helder maar zijn ziel was ziek aan zichzelf overgelaten in de wildernis had zijn ziel in zichzelf geschouwd en was verziekt ook jij moest de beproeving doorstaan in zijn ziel te schouwen hij streed ook met zichzelf dat zag ik dat hoorde ik ik zag het onbegrijpelijke mysterie van een teugeloze ziel... die geloof nog angst kende... en die niet te min in de blinde met zichzelf vocht. Over de rest kan ik kort zijn. Ik droeg hem terug naar de boot. Hij woog niet veel meer dan een kind. De volgende dag vertrokken. Onder Honderden ogen volgden de verrichtingen van onze boot. Met tussenpozen schreven ze in koer reekse wonderlijke woorden... ...die niet tot een menselijke taal schenen te horen. Het murmelen van de menigte ging steeds maar door... ...en klonk als een tegenzang in een duivelse litanie. Sjefke, wat is een handje? We leggen Koers hier neer en stuur het. Dan heeft hij meer lucht. Ja, dat is goed. Honderdjur, zet door, door. door is ze wel. De hoge priesteres. Versta je dat, Koert? Ah. Eerst gaf hij geen antwoord. Met een verlangende blik, waarin een mengeling van droefheid en haat meedeinde... bleef hij langs mij heen kijken. Hij zweeg, maar ik zag een glimlach. Een niet te beschrijven glimlach op zijn kleurloze lippen... die een ogenblik later vertrokken in een heftige grimas. Versta je dat, Kurt? En of ik dat versta... Nu is het genoeg geweest. En of ik haar versta. De rivier bracht ons snel vanuit het hart van de wildernis naar de kust. Ook met koorts liep het snel af. Eerst praatte hij aan de instructeur. Die stem. Die stem. Oh, hij worstelde. Hij vocht. onverloofde. Mijn handelspost, mijn carrière, mijn ideeën, mijn ivoor. Dat waren zijn onderwerpen. Hij wilde door de koning zelf ontvangen worden. Als je hun maar laat zien, laat zien. dat je iets in je mars hebt dat werkelijk winstgevend is. dan kent hun dankbaarheid voor wat je gedaan hebt geen grenzen. Je moet natuurlijk wel zorgen voor de goede motieven. Altijd! De duivelse liefde voor en de buitensporige haat tegen de mysteries waar hij in doorgedrongen was. Ik vocht om het bezit van die ziel vol primitieve emoties. Die haakten naar loze roem, naar schijn aanzien, naar het uiterlijk vertoon van macht en succes. Hmm. Op een morgen gaf hij me een bundeltje papieren en een foto. Hier, bewaar dat voor mij. Die idioot van een bedrijfsleider is in staat mijn bagage doorsnuffelen als ik niet kijk. Op een avond hoorde ik hem zeggen: Ik lig hier. In het donker op de dood te wachten. Ach, onzin. Ik keek naar zijn gezicht en het was alsof er een sluier scheurde. Op dat ivoorwitte gezicht wisselden uitdrukkingen van sombere trots, van vreed machtsbesef, van panische angst elkaar af om plaats te maken voor diepe, troostloze wanhoop. Toen moet hem een beeld, een visioen voor de geest zijn gekomen dat een fluisterkreet uit een bron. De verschrikking. De verschrikking. Ik verliet de hut. Later op de avond... stak de bediende van de bedrijfsleider... zijn brutale zwarte hoofd om de hoek van de kajuitdeur. Meneer Coates, Hij dood. Iedereen ging kijken. Ik bleef zitten. Ja... Hij was een opmerkelijk man. Ik heb het hem nog vaak horen zeggen. De valsrekking. De valsrekking. De verschrikking. De valsrekking. Een opmerkelijk man. Hij had zijn vonnis geveld. Hij sprak met die woorden zijn eigen eindoordeel uit. Er klonk een ondertoon van weerzin in door. Zijn hartekreet was positief. Een morele overwinning. Waar hij met talloze nederlagen voor betaald had. En met gruwelijke daden. Maar het was een overwinning. Kort daarna werd je zelf ziek. Erg ziek. Maar je volgde Koorts niet over de drempel. Vlak voor de grens besefte je pas de ware grootheid van Koorts... Hij had toen nog een paar beslissende woorden te zeggen. Maar jij had niets belangrijks mee te delen. Misschien heeft Koorts zelf je wel naar het leven teruggestuurd. Want je moest nog iets voor hem doen. Zeker. Ik ben Koorts trouw gebleven. Ik keerde naar Europa terug... en bezocht de stad waar zijn verloofde woonde. Er was een jaar voorbij gegaan. Alles wat van Koorts was geweest, was je ontvallen. Zijn ziel... Zijn lichaam, zijn handelspost, zijn plannen, zijn niveau, zijn carrière. Vergezeld van zijn schaduw, belde je bij zijn verloofd aan. En vergezeld van zijn schaduw, vertrok je weer. Ze hield haar hoofd triest opgericht. Gaat u zitten. Alsof ze trots was op haar verdriet. De uitdrukking van mateloze verlatenheid op haar gezicht zei me... dat ze een van die mensen was voor wie de tijd de wonden niet hield. U heeft hem goed gekend... Deze uh, brieven zijn voor u. U moet hem heel goed gekend hebben. Daar weet je al gauw heel wat van elkaar. Ik heb hem zo goed gekend als het maar mogelijk is om een medemens te kennen. En u bewonderde hem. Wie hem kende, moest hem wel bewonderen. Hmm. Is het niet zo? Hij uh, was een opmerkelijk man. Het was onmogelijk hem niet... Lief te hebben. Hmm. Hoe waar. Hoe waar. En dan te bedenken dat niemand hem zo goed gekend heeft als ik. Mij vertrouwde hij al zijn grote gedachten toe. Ik kende hem het best. U kende hem het best. U was een vriend. Hm. Ja, u was een vriend. Dat moet wel, als hij u deze brieven gegeven heeft. En u naar mij heeft toegestuurd. Ik voel aan dat ik met u kan praten. En oh, ik moet met iemand praten. Ik, ik wil dat u zijn laatste woorden gehoord heeft. Dat... Dat u weet dat ik een waardig ben, dat, dat is geen trots van mij. Ja, natuurlijk, ik ben er trots op dat ik hem beter begreep dan wie dan ook. Al zijn grote gedachten vertrouwde hij mij toe. U weet hoe hij sprak. Ja, ja, ik, ik weet hoe hij sprak. Wie werd niet zijn vriend, die hem eens had horen spreken? Hij trok mensen tot zich door hun eigen hoogste gevoelens aan te spreken. Dat is de gave van de zeer grote. Maar u hebt hem gehoord, u weet het toch? Ja, ik weet het. Het is zo'n ondraaglijk verlies voor mij. Voor ons. Voor de hele wereld. Ik ben heel gelukkig geweest. Heel trots ook. Veel te korte tijd. En nu, nu ben ik ongelukkig voor de rest van mijn leven. En van dat alles, van al zijn veelbelovendheid... ...van zijn grootheid, van zijn rijke geest... ...van zijn nobele hart, is niets meer over. Niets dan een herinnering. U en ik... We zullen hem altijd gedenken. Nee. Het kan niet allemaal voor niets geweest zijn. Zo'n leven wordt niet opgeofferd, zonder dat hij iets anders nalaat dan verdriet. U weet wat een grote plannen hij had. Iets moet er toch van over zijn. Zijn woorden zijn tenminste niet vervlogen. Zijn woorden zullen blijven voortbestaan. En zijn voorbeeld. De mensen keken naar hem op. Zijn goedheid straalde uit alles wat hij deed. Zijn voorbeeld. Dat is waar. Zijn voorbeeld ook. Ja... Zijn voorbeeld, dat, dat vergat ik. Maar ik niet. Ik vergat zijn voorbeeld niet. Ik kan niet. Ik kan nog steeds niet, nog niet. Ik kan niet geloven dat ik hem nooit weer zal zien. Dat niemand hem ooit weer zal zien. Nooit, nooit, nooit. Ik zag hem op dat moment wel degelijk voor me. Zijn benige hoofd, de kleurloze lippen, de felle ogen. Dat welbespraakte fantoom zal ik blijven zien zolang ik leef... Hij is gestorven zoals hij geleefd heeft. Zijn einde was in alle opzichten in overeenstemming met zijn leven. Hm. En ik was niet bij hem. Ja, we hebben alles gedaan. Maar ik geloofde in hem. Ik geloofde meer in hem dan iemand anders op de hele wereld. Meer dan zijn eigen moeder. Meer dan hijzelf. Hij, hij had mij nodig, mij. Ik zal elke zucht, elk woord, elk teken, elke blik in mijn hart bewaard hebben. Niet doen. Neem me niet kwalijk. Ik... Ik heb zo lang zwijgend om hem getreurd. Zwijgend. U was bij hem, tot het einde. Ik denk aan zijn eenzaamheid. Niemand bij hem die hem kon begrijpen zoals ik hem begrepen zou hebben. Misschien niemand om hem aan te horen. Ja, tot het einde. Ik heb zijn laatste woorden gehoord. Herhaal ze! Ik wil, ik wil iets hebben, iets hebben om mee te leven. Zijn laatste woorden om mee te leven. Begrijpt u dan niet dat ik van hem hield? Van hem heel. Bijna had ik het oh. uitgeschreeuwd. Hoor je ze dan niet? Hoor je ze dan niet, goddag? Het laatste wat hij uitbracht was uw naam. Oh, ik wist het. Ik was er zeker van. Oh ja, ik wist het. Ze wist het. Ze was er zeker van. Ik dacht dus stort het huis in voor ik kan ontsnappen. Nu valt de hemel op mijn hoofd. Maar er gebeurde niets. Om zo'n kleinigheid valt de hemel niet aan beneden. Marlow's weeg. Hij zat nog steeds met gekruiste benen tegen de bazaansmast geleund. Hij zag eruit als een magere, mediterende Boeddha... met een benig gezicht en met felle ogen. Het tij was gekenterd. Het werd tijd de zeilen te hijsen... Onder een donkere lucht lag het vaarwater tot aan de horizon uitgestrekt. En het scheen te voeren naar het hart van een onmetelijke duisternis. U hebt geluisterd naar Hart der Duisternis... naar de gelijknamige roman van Joseph Conrad... in een bewerking van Gerrit Jan Zwier. Rolverdeling, verteller... Bert Stegeman, Marlow Frans Koppers, dokter Jan-Willem Sterrenberg, Zweet en bedrijfsleider Hans Kuiper, Verdonk en Sjefke Serge-Henri Falke, Rus Frank Richter, Koerts Jan Wechter, verloofde Ansje Beentjes. Technische realisatie, weer Gertenbach en Gijs van den Heuvel. Regie, Sylvia Liefrink.